11 uur. Baten al met het NOS Journaal. Politiemol Mark M. heeft ook in hoger beroep... ...vijf jaar cel gekregen voor witwassen... ...en het verkopen van geheime politieinformatie aan criminelen. Ook mag hij tien jaar niet als ambtenaar werken. De voormalig politiemedewerker uit Weert werd in 2015 opgepakt. Hij kwam vrij in afwachting van zijn hoger beroep... ...door een fout van het OM en woont in Oekraïne. Mogelijk zit hij vanwege de coronacrisis daar zijn straf uit... Naast Mark M. is een tussenpersoon veroordeeld tot drie jaar cel... en een afnemer van de politieinformatie krijgt een half jaar. De politie heeft in Weert een autoclaim gereden waarin vermoedelijke plofkrakers zaten. Die zouden vanmorgen hebben geprobeerd om een geldautomaat op te blazen in Duitsland. De achtervolging eindigde tegen een hek van hun huis. De inzittenden sloegen op de vlucht, twee zijn er later opgepakt. In de auto is een pakketje gevonden waar mogelijk explosieven in zitten... De omgeving is afgezet en de EOD gaat onderzoek doen. De Europese Commissie geeft goedkeuring aan de miljardensteun van de Franse regering aan Air France. De noodleidende luchtvaartmaatschappij krijgt 7 miljard euro in de vorm van een lening en staatsgaranties. Staatssteun is volgens Europese regels verboden, maar in dit geval staat Brussel toe om ernstige verstoringen van de Franse economie te voorkomen. Frankrijk heeft volgens de Commissie voldoende aangetoond dat Air France zonder hulp mogelijk failliet gaat. Nederland moet nog goedkeuring krijgen voor de 2 tot 4 miljard euro steun aan KLM. Rond deze tijd begint op het Binnenhof de 4 mei herdenking bij de eerelijst van gevallenen. Er is een kanslegging door de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer en door premier Rutte en staatssecretaris Blokhuis. Eerst is er een toespraak door Tweede Kamervoorzitter Arip. De herdenking is rechtstreeks te volgen via tweedekamer.nl en NPO Politiek.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 Welkom terug bij ZFM Radio op deze vierde mei. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag u ook dit tweede uur... door de muzikale herinneringen uit de 40er jaren leiden. In het eerste uur vertelde ik u over Jetje van Radio Oranje, Jetty Perl. En uh, zij is vandaag, zoals ik al zei, onze artiesten... Van de dag. Een mooi spotlied uh, volgt nu van haar. Het is een opname uit 1942, uitgezonden via Radio Oranje. Op de hoek van de straat staat een NSB'er. Op de hoek van de straat. Staat een NSB'er Het is geen man, het is geen vrouw Het is een fariseer Met een krant in de hand Staat hij daar te venten Hij verkoopt zijn vaderland Voor vijf losse centen Zonder schaamgevoel op zijn vals gezicht Op de ruimen is het doel Van die rustverstoorde schluiterig Kijkt hij rond Of hij koppers vond Op de ruimen is het doel Van die rustverstoorde Op de hoek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 en dat was Yeti Pearl. Natuurlijk woedde de oorlog in Europa, maar niet alleen daar. Ook in uh, Azië, uh, met name natuurlijk door de Japanners, uh, woedde ook daar een oorlog. En uh, muziek is daar ook aan gewijd. Uh, jaren geleden werd de film uitgebracht: The Bridge on the River Kwai. En we gaan nu naar de. Titelsong luisteren: The Riverquai March, ook wel genaamd The Colonel Bogey March, door Mitch Miller and the Gang. De velen van u dit nummer wel mee kunnen fluiten. Dan uh, even doorbordurend op dit thema... de oorlog in Azië. Uh, daar is ooit een prachtige film over verschenen. Heel veel films. River Kwai was er een van. Maar ook de film Paradise Road. Waarin beschreven wordt het leven... van geïnterneerde uh, vrouwen in een jappenkamp. Prachtige film... En de story is dat, uh, en dat is ook echt zo gebeurd, dat die vrouwen een koor vormden in dat jappenkamp en allerlei bewerkingen zongen, uh, neuriend van bekende klassieke stukken. En zo kwamen ze zeg maar uh, die moeilijke tijd door door uh, dat soort zaken op hele kleine papiertjes arrangementen te maken en meerstemmig te zingen. De muziek in die film, een Engels geproduceerde film, werd verzorgd. Dus de koor, het koor wat je in de film hoort, werd verzorgd door een, het Haarlems vrouwenkoor. onder leiding van Leni van Schaik. En we gaan nu naar een bekend Iers liedje luisteren. wat ook door die dame, vrouwen in dat kamp, gezongen werd: Derry Air, oftewel Danny Boy. En dat was Danny Boy... door het Harlem's vrouwenkoor... onder leiding van Leni van Schaik... met de prachtige muziek... uit de film Paradise Road. Tijdens de Tweede Wereldoorlog... was Vera Lynn... de sweetheart of the forces. En een We'll meet again doen we morgen... en uh, ook later... deze uitzending, maar... Uh, een ander lied, een lied van hoop, was uh, het lied The White Cliffs of Dover, waarin gezongen werd over de Engelse militairen die van slagveld in Europa terug zouden komen en uh, dan de White Cliffs voor zich zouden zien opdoemen. We gaan luisteren naar Vera Lynn met The White Cliffs of Dover. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. Tomorrow, just you wait and see. There. when the world is free the shepherd will tend his sheep the valley will bloom again and Jimmy will go White Cliffs of Dover Tomorrow Just you wait And see The shepherd will Tend his sheep The valley Will bloom Again And Jimmy I will go to sleep Een van de andere bekende sterren uit die tijd was de Amerikaan Bing Crosby. En hij zingt op deze opname Swinging on a Star. Would you like to swing a star? Carry moon beams in a jar? And be better off than you are.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 Bing Crosby. Ik ga zo even bellen met Ben Zonneveld om te kijken aan wie hij de groeten gaat doen vandaag. Maar voordat ik dat telefoontje ga plegen, gaan we nog even luisteren naar onze artiesten van de dag. Jetty Perl, Jetje van Radio Oranje, met het cynische liedje Dat is niet waar, zegt Goebbels. In de Wilhelmstraße, daar zit een kleine man, die raakt pas in extase als hij liegen kan. De moffen stelen wat zij kunnen, dat's niet waar, zegt Gubbels, want ze zijn en blijven hunnen. Dat is niet waar, zegt Goebbels. Ondanks dat gesteel kunnen zij hun dikke buiken niet meer vullen geen zoute kruid met ijsbijn smullen. Dat is niet waar, zegt Gubbels. Engeland drinkt zijn thee. Winston Churchill rookt nog kallen, zijn sigaren. Marie die krijgt grijze haren. Dat is niet waar, zegt Gubbels. Op Duits gebied vallen de bommen, dat is niet waar, zegt Goebbels. 24 uur in drommen, dat is niet waar, zegt Goebbels. Ze gaan boven Berlijn, hoorde ik juist uit vertrouwde bron vertellen. Een luchtverkeersagent aanstellen, dat is niet waar, zegt Goebbels. De Russen en de RAF... We weten steeds wat zij elkander kunnen vinden in Berlijn, Uber, Dindien, dat is niet waar, zegt Goebbels. De Russen willen maar niet bukken, dat is niet waar, zegt Goebbels. De Duitse blitzkrieg gaat op krukken, dat is niet waar, zegt Goebbels. Want die moffe Kniek hoopt de gauw in Moskou vrolijk feest te vieren. Arme Duitse officieren, dat's niet waar, zegt Goebbels. In plaats van kaviaar en van vodka opgediend door schone vrouwen, moeten ze droog purgie dat Dat's niet waar, zegt Goebbels. Het wil in Nederland maar niet lukken, dat's niet waar, zegt Goebbels. Om het volk te onderdrukken, dat's niet waar, zegt Goebbels. Een muss er zijn stijl, landverraders vrezen, reeds voor wat gaat komen. Zij zijn bang voor hoge bomen, dat's niet waar, zegt Goebbels. Ze weten al te best, als in Nederland weer de vrijheid zal regeren, zullen wij een Moores leren rekenbaar her En dat was Jetty Pearl met Dat is niet waar, zegt Gubbles. En dan heb ik nu Ben Sonneveld aan de lijn. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen, ja, Pearl. Wat, wat is het allemaal niet waar? De meeste dingen zijn ja, toch wel waar die er gebeuren. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Ja, ik, uh, ja, ik heb goed zitten zoeken de afgelopen dagen. En ik vond het wel leuk dat ik al die. ...oude opname kon vinden van Radio Oranje van Jetty ja. Pearl en de cabaret. Ja, ik, ik hoorde ook al niet op je nagels zitten bijten en zo. Dus... Ja, Lou Bendy. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja ik vind ja. Dat fantastisch. Je moet er een beetje van houden. Maar zeker op de dag van vandaag. Hè. We hebben tenslotte het herdenkingsdag. En, en dan herdenken wij... Uh, we beginnen natuurlijk bij alle oorlogen die, uh, die voor ons liggen. Dan herdenken wij eerst een Tweede Wereldoorlog, waar uh, vanmiddag een prachtig programma is. En daarnaast, dan gaan we natuurlijk ook herdenken aan alle uh, dingen die daarna gebeurd zijn. Ja. Want het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is in de uh, Tweede Wereldoorlog. Maar daarna zijn er natuurlijk ook mensen uitgezonden geweest naar allerlei gebieden. En daar is ook het een en ander gebeurd. Dus zeker voor die veteranen is het ook belangrijk dat we blijven herdenken. Ik ben het helemaal je met je eens, ja. Heb je trouwens gisteren gekeken naar de NPO-documentaire over Zandvoort? Nee. Oh, nou oh, ik... ja, gisterenmiddag. Ja, gisterenmiddag, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Dat was uh, drie uur uh, reclame voor het dorp, zegt jongen, jongen. Dat... Ja, ja, ja. Ik vond, ik, de, de, de, de, het stukje België, dat vond ik echt, uh, dat die was opgezet als negatief. En dan, zo kwam die ook over, um, Waar wij eigenlijk op zaten te wachten, mijn vrouw en ik. Waren uh, dat nadoen van uh, Dion als sluitstuk? Toch uh, het rondje van Max Verstappen nog even te zien was op het circuit. Ja, ja, en dat was niet zo, hè? Nee, dat had ik een, een heel mooi sluitstuk. Ja, ja, gevonden. ja. Maar ja, uh, er is ook gesproken en een klein stukje laten zien over dat stukje dat Max Verstappen door uh, Nederland rijdt. Ja, heb ik ook dat, gezien, hè? Dat kan je terugvinden op uh, YouTube en je kan het ook terugvinden op Red Bull Racing TV. Ja. En dan zie je echt een prachtig filmpje uh, uh, door de haven van Rotterdam, uh, door, door die tulpenhandel, uh, uh, ja. uh, over, de, over de dijk met kinderen. En op een gegeven moment zegt hij dan tegen <laughs> Albon tegen uh, Max Verstappen. Zo, dit is Nederland. Ja, zegt hij dan. En echt een prachtig filmpje, vijf minuten. Ik zou, ik zou het zeker aanbevelen. <laughs> Oké. Okay. Hé hey Ben, wie ga je vandaag de groeten doen? Nou, ik ga vandaag een heleboel mensen de groeten doen, maar niet mijn naam, want ik weet niet wie er komen. Wij uh, hebben straks om half één het centrumoverleg van Zandvoort en dat is natuurlijk door de uh, coronatoestanden al twee keer niet doorgegaan. En daarin zijn uh, aanwezig een aantal dames en heren van de gemeente Zandvoort, de koninklijke horeca in Nederland, heel veel horecamensen uit de Haldestraat en van het uh, Kerkplein. De politie is er, de handhaving is er, de uh, bewoners worden vertegenwoordigd. En waarschijnlijk is de voorzitter onze, staats, onze secretaris van de gemeente. En dat is Willem. Oké. Okay. Nou, aan al die mensen te groeten. En uh, ja. ik hoop een vruchtbaar overleg. Dat hoop ik ook. Want ik heb er een aantal gezien uh, die liepen volkomen uit de hand. <laughs> dus wij gaan het ook eens proberen. <laughs> hey, ik spreek je morgen weer. Ik spreek je morgen weer. Oké okay, Ben. Okay, Goeiedag verder. Hoi. En dan, dames en heren... Uh, kwam aan het uh, eind van de tunnel wat licht Aan het eind van de tunnel 1944. En ik heb een fragment klaarstaan van uh, Radio Oranje... weer waar de invasie van Normandië bekend wordt gemaakt. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Hier volgt luisteraars de tekst van een boodschap die de geallieerde openbevelhebber generaal Eisenhower heeft gericht tot het bezette West-Europa. Volken van West-Europa, troepen van het galieerde expeditieleger zijn hedenmorgen geland op de Franse kust. En dit was het beeld, diezelfde 6 juni voor de Normandische kust. Een armada van meer dan 4000 grote en kleine schepen geëscorteerd door de Britse vloot in de lucht beschermd door duizenden Britse en Amerikaanse jagers, kroop nader en nader op de Franse kust toe. Dan schuurde de bodem van de landingsvaartuigen tegen het zand. De deuren werden opengegooid, de eerste galieerde soldaten waren aan land. De eerste bondgenoten vielen opdat Europa weer vrij zou zijn. Many men came here as soldiers, many men will pass this way. blijft een uh, indrukwekkende film. De longest day. Ik denk dat ik hem in mijn leven wel... vier of vijf keer uh, heb gezien. En vanaf dat moment... Uh, startte de hoop... ook hier in Nederland. Behalve natuurlijk voor de... kustprovincies. Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Uh, die nog een hele... hongerwinter voor de, rug hebben, uh, voor de rug hadden. Al wisten ze dat niet... toen... In het fragment wat u hiervoor hoorde, presentator George Sluizer op 6 juni via Radio Oranje, uh, D-Day aankondigde. Wie wel nu ook droomde van de bevrijding was onze artieste van vandaag, Jetty Perl, die op de wijs van Ik breng mijn weekend door met jou in Scheveningen van Louis Davids een nieuwe tekst maakte. Die morgen word je bakker.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 dan geven wij elkaar de hand oranje boven. Dan davert het door het ganse land oranje boven. Dan dansen we in een lange rij, want het vaderland is vrij. Vrij is het volk van Nederland oranje boven.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 Er is vlees met broodjes We gaan op taartjes vuiven En soep met kluiven We eten carbonaatjes En roken weer piraatjes En grote knaksigaren De schepen gaan weer varen Met zeep wordt weer gemorst En we eten leverworst En dan zeggen we allemaal tot elkaar Dat is de fijnste dag van het jaar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 Jetty Perl, dromend van de bevrijding en wat er dan allemaal weer mogelijk zou zijn. In een uitzending als deze moet natuurlijk ook Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, Duitse van geboorte, maar ze vertrok al in 1930 naar de Verenigde Staten om films te maken. En werd later door Hitler gevraagd terug te keren naar Duitsland, want Hitler zag in haar het toonbeeld van de Duitse vrouw. Zij weigerde, want ze verafschuwde alles waar Hitler voor stond. Ze liet zich ook naturaliseren tot Amerikaanse. En in de Tweede Wereldoorlog werd haar lied Lily Marleen natuurlijk wereldberoemd.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 beiden schatten sahen wie einer aus. Dass wir so lieb ons tasten, dat sah man gleich daraus. En alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne steken. Wie ein Lili Marlin. Wie ein Lili Marlin. Wie ein Lili Marlin. rief der Posten, sie blieben streich. es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich, da sagten wir auf Wiedersehen, die gerne hören sich mit dir gehen, mit Tiere Lili Male, mit Tiere Lili Male. Deine Schwitze kennt sie deinen schönen gang. alle Abend brennt sie, doch nichts vergab sie lang und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen mit Siere Lili Marlin, mit Siere Lili Marlin. Aus dem stillen Raume, aus der Erde rund, liebt mich wie im Traum sein verliefer. Wenn sich die späten Nebel dreht, werd ich bij der Laterne stehen, wie ein. En dat was de originele opname van Marlene Dietrich met Lili Marleen. Om de Duitse... Troepen te, de, Duitse, sorry, de Amerikaanse troepen te ondersteunen... in hun strijd tegen de Duitsers en tegen de Japanners... Uh, toerde de leger Big Band van Glenn Miller uh, de wereld rond... om de Amerikaanse manschappen uh, van wat nodige muzikale vitamine te voorzien. Een van hun bekende nummers uit die tijd is Pennsylvania Six Five Thousand. Dat was het geluid van Pennsylvania 6500 Glenn Miller. Glenn Miller die vlak na de oorlog op een vlucht naar Europa eh, jammerlijk eh, met een vliegtuig eh, om het leven kon, eh, kwam. Een vliegtuig stortte neer boven de oceaan. En zo kwam hij op een nog zeer jonge leeftijd met een aantal bandleden smartelijk eh, aan zijn einde. Het was een uh, fantastische bandleider. Uh, en op dit moment toert er weer een soort Revival Glenn Miller Band... Uh, regelmatig uh, door Europa. Op YouTube veel uh, fragmenten van te zien en te horen. Uh, echt een aanrader als je van dit soort big band muziek houdt. We lopen tegen het eind van de uitzending. <kijkt> en dat betekent dat we natuurlijk uh, niet kunnen afsluiten zonder naar Vera Lynn geluisterd te hebben. Vera Lynn met haar beroemde song We'll Meet Again. Wij draaien hem meestal op uh, bevrijdingsdag... Uh, bij het concert aan de Amstel. Als laatste wordt het altijd gespeeld... wanneer de koning en de koningin in hun rondvaartboot... <coughs> weer langzaam wegvaren. Maar het was natuurlijk eigenlijk een lied voor tijdens de oorlog. Wanneer... Uh, dus de, de, de moed erin gehouden moest worden. En We'll Meet Again was daarvoor natuurlijk een uitgelezen nummer. Waarin uh, iedereen uh, werd voorgehouden. We hebben nu verschrikkelijke tijden. Uh, slag om Engeland onder andere. Maar We'll Meet Again. En daar gaan we nu naar luisteren.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 But I know we'll meet again, some sunny day. We'll meet again, some sunny day, Vera Lynn. Het loopt inderdaad tegen de klok van 12. en dat betekent dat ik het laatste nummer voor u ga draaien met de toepasselijke titel Farewell Blues. Het wordt gespeeld door het bekende orkest The Ramblers, het Nederlands orkest The Ramblers. Het was weer een genoegen deze uitzending voor u te mogen verzorgen op de 4 mei en ik ben er ook morgen graag weer met een nummer, met een uh, uitzending die staat in het teken van de bevrijding. Tot morgen en hier is Farewell Blues.